De jeugd op eigen wieken, een serie hoorspel geschreven door Jan de Vries en geregisseerd door Wim Pauw. ...met boekhandel van de lelie. Uh, hoe zegt u? Woordenboeken. Ja, die hebben wij in voorraad, mevrouw. Oh, in alle soorten. Van 1,25 tot 12 gulden per deel. Graag, mevrouw. Zeg Bert, wil je je koffie hier hebben... ...of kom je dan even boven? Nou, het is nogal rustig in de zaak... ...dus ik kom wel even naar boven. Als ik ingeschonken heb, stam ik wel even op de grond. Ja, dat is goed. Uh, zeg, tussen twee haakjes. Er was vanmorgen, ik zou haast zeggen, alweer een kaartje bij de post van Miep en Aard Dubois. Weer een kaartje van Miep en Aard? Toch niet opnieuw een geboortebericht? Ja. Hoe kan dat nou? Het is er nog geen half jaar geleden dat het het vorige bericht Oh, Nou, dat lijkt me zeer onwaarschijnlijk, Bert. Nou, als ik het me goed herinner, was het vorig jaar ongeveer om deze tijd. Alle mensen. Dat is dus nummer vier in ruim vier jaar tijd. Ik vind het nogal iets. Ja, maar waarbij één tweeling... Oh, dat is niet de min een hoge frequentie, Annie. Oh, een klant. Ik zal je zo waarschuwen. Goedemorgen, meneer. Waarmee kan ik u van dienst zijn? Ik weet het niet goed. <laughs> Hoe bedoelt u, meneer? Ik hou eigenlijk helemaal niet van lezen, ziet u. Oh, u zoekt zeker meer een uh, geschenk? Nou, nee, dat nou we ook weer niet, nee. Het is in zekere zin wel voor mezelf. Oh, ja. ja... Om nou het juiste boek te vinden voor iemand die niet van lezen houdt, dat is natuurlijk wel een opgave. Hè? <laughs> maar we vinden maar wat. Um, welk genre had u zo ongeveer in het hoofd? Oh, dat laat ik me liever helemaal nu over. Ja, per slot heb u meer verstand van boeken dan ik. Och, oh, ja, wat is verstand hebben van boeken, nietwaar? De een houdt van een detective en de ander weer van een reisbeschrijving. Nou, een reisbeschrijving, zo kan me ook niet schelen meneer. Nee, hoor. Dan mag er mag wel een paar reisbeschrijvingen onder zitten. Goed, ja. een paar reisbeschrijvingen. Ja, maar toch ben ik bang dat ik u niet helemaal begrijp. Nou, laat ik dan maar in het kort zeggen wat de bedoeling is. Mevrouw en ik krijgen een mooie nieuwe flat. Latteren. Ja, en dan vindt mevrouw een boekenplank zo'n rijk gezicht aan oh, de wand. Oh, en, en wilde u een paar boeken hebben om die, uh, die, die, die boekenplank... Goed te laten uitkomen. <laughs> Juist, ja. Nee, nee, nu zijn we op de goede weg. Ja, ja, kijk, ja. ik heb die boekenplank namelijk voor de verjaardag gemaakt. Ach. ja. Uit een heel mooie beuk. Ja, ja. Gebijtst, gelakt. Nou, glimt tussen spiegels. Ja. En hoeveel boeken had u zo ongeveer gedacht? Nou, laten we zeggen een metertje of anderhalf. De, uh, wat? Ja, anderhalve meter is die plank gauw. Maar uh, dan hoef je me natuurlijk niet helemaal vol te stampen, hè, wil u zeggen. <laughs> nou, ik wilde eigenlijk iets anders zeggen. Maar goed... Ehm, um, laten we eens kijken hoeveel boeken er in een kleine anderhalve meter zitten. Ja, kijk, kijken, ja. Uh, ehm, dat zijn we zo door elkaar. Ja, door elkaar, ja. Gauw, 20, 30, 40. Nou, hè, tot 60 boeken. Nee. Of u zou natuurlijk pockets moeten nemen. Wat zou ik moeten nemen? Pocket boekjes. Oh. Die, die, die, die kleine boekjes. Oh, pocketjes. Ah, ja, ja, die kleine pocketjes. Ah, die zijn tegenwoordig ja. in allerlei kleuren uitgegeven. Ja. Staat ook reuze leuk, hoor. Nou, nee, nee, nee. Ik heb toch liever het soort, het is wel even aanwezen. Ja, ja. Uh. apropos... Hebt u ook uh, De Laatste der Mohicanen. De Laatste der Mohicanen. Ja, ja. Dat is namelijk een boek dat ik ken. Oh, ja. ja. ja. heb ik als kind eens gelezen en ja. dat vond ik bijzonder mooi. Ja. ja, Nou, ik weet niet of daar nog een uitgave van bestaat. Maar ik zal beslist voor u nagaan. Ja, ja. En, en wat die andere betreft, dat doet u maar zelfs zo'n beetje. Hè. Dat ja, moet u maar zien, hoor. Ja, ja. Het is natuurlijk niet zo'n makkelijke opgave. Meneer. Nee. Um, als ik niet onbescheiden ben, voor hoeveel had u gedacht zo ongeveer te besteden? 100 of twee? Nou, weet u wat ik doe? Ja. Ik zal een zichtzendingje klaar ah, Dan moet uw vrouw maar uitmaken of u ze mooi vindt of niet. Ja. En dan kunt u al ruilen. Al zou u bij wijze van sprekers allemaal geruild willen hebben. Uh, zullen we het zo afspreken? Ja, dat lijkt me wel goed. Ah, ja. uh, mag ik dan uw naam en eens even? Uh, uh, Frans van Dongen? Ja. Picasso -laan 12. Vijf hoog. 12, 5 hoog. Zal ik meteen maar even betalen? Huh? Ja? Oh, oh, ik zou zeggen, laten wij wachten tot uw vrouw definitief haar keuze heeft bepaald. Dan stuur ik wel een nota. Ah, fijn zo, meneer. Ja, dat noem ik nog een service. Hè? Ach, ja, ja, ja. En uh, kunnen we het dan deze week nog tegemoet zien? Hè? We krijgen de volgende week namelijk gasten. Weet oh, drie kunt niet. er van op aan, hoor, meneer. Ja, ja, Gaat de gang maar. Ik dank, ga dank u, meneer. Dank u wel, hoor. Dag, meneer. Dank u wel, dank u wel. Ik heb zo even een hele leuke opdracht gehad. Zo? Ja, niet zozeer als boekverkoper dan wel als binnenhuisarchitect. Huh? Hoe dat zo? Dat kocht net iemand anderhalve meter boek. Wat? Ja, zijn vrouw vond het zo leuk staan op een boekenplank. Anderhalve meter boek. Ja, wat, wat leuke kleurtjes en zo. Het is niet te geloven. Ja, nou, ik zal de collectie zorgvuldig en verantwoord samenstellen hoor, dat verzeker ik je. Zeg, waar is dat kaartje van Miepen Aert? Hier, alsjeblieft. Marieke, Marijke. Medenamens Erik Jan, Jan Willem en Anna Johanna. Nou, nou, nou, nou, wel een namenrijkdom. Hè? Ja, Miep en aard zijn wel consequent. Zullen wij afspreken dat onze zoon of dochter gewoon uh, Annie moet heten of Kees of Piet? Of Bert. Desnoods Bert. <laughs> Blijf maar. Oh, om Herman. Nou, je oom heeft al een bijzonder instinct ontwikkeld... wat betreft het tijdstip waarop ik de koffie klaar heb. Ben ik vroeg, dan is hij ook vroeg. Ben ik laat, dan is hij ook laat. Nou, ik zal meteen even een kopje van klaarmaken. klaarmaken. Schenk me vast in. Koffie, oom. Dag, oom. Eh, Graag, Rania. Zeg, Bert, er is nu al een week voorbij... dat je die pokkers van je zwager overnam. Maar intussen is er nog niets gebeurd. Eh, ja, dat, eh, dat heb ik in behandeling. Oh, je bent toch wel naar de politie gegaan, hè? Uh, nee, dat... Uh, ik wilde die jongens nog een kans geven. Zo, nou. Ik zou zoveel consideratie niet gehad hebben. Zeg, mag ik misschien weten wat er aan de hand is? Heeft Bertje dan niks gezegd? U bent He? in veel opzichten een geniaal man, om Herman. Maar soms ontbreekt het u toch wel eens aan begrip voor de situatie. Mm. Ik heb het Annie inderdaad nog niet verteld. Dat wilde ik achteraf pas doen. Oh, nou ja, goed, goed, goed. Dat kon ik natuurlijk niet weten, hè? Nee, laat me bed. Uh, ik ga wel naar beneden. Zeg, wat betekent het allemaal? Ach, ben? je moet het niet zo somber zien. Pim heeft een kwa-jongenstreek uitgehaald. Hij heeft met een paar jongens uit een aantal boekwinkels wat pocketboekjes meegenomen. En deze aan mij verkocht. Wat? Ja, en laat oom Herman daar nou achterkomen. Wat ontzettend. Maar waarom heb je me daar nou niks van verteld? Ach, ik wil het eerst met Pim in orde maken. Oh, ja. Nou, dat is natuurlijk wel lief van je maar toe. Doe me één plezier, Bert. En doe het voortaan niet meer. Ik zag om Herman gewoon wegdenken. Nou, dat huwelijk is ook niet helemaal je dag. Oh, je hebt gelijk, schat. Kom hier, Bert. Hier, neem de koffie voor om Herman mee, weg. Ik heb een mevrouw aan de telefoon, want ik kan dat niet helemaal volgen. Toch hier hier is... ben maar even. Ja, hier is uw koffie om. Oh, dankjewel, merci. <coughs> Hallo? Ja, mevrouw van Dongen. Oh ja, uw man was zo even hier. U wilde er graag wat meisjesboeken bij hebben. Ja, maar natuurlijk, mevrouw, natuurlijk. Ik heb met uw man afgesproken dat ik een partijtje op zich zal sturen. En daar doe ik dan ook wat Joop Terhuls bij. Hè? Uitstekend, uitstekend. Dank u. Dag, mevrouw Vondongen. Een partijtje op zich. Handel je tegenwoordig in het groot? Ja, oom. Ik geloof dat ik het vak begin te leren. Ik heb zo even een slordige veertig boeken aan één klant verkocht. Zo, zo. Nou, nou, dat is een prestatie. Ja, maar ik heb ook een bijzonder goede leermeester gehad in u, oom. Oh, dank je, jongen. Als u dat in gaat zien, dan zijn we op de goede weg. Zeg, Bert, luister eens die, die kwestie met Pim, je zwager. Dat valt me niet erg. Wat ben je van plan te doen? Of heb je al wat gedaan? Nee, ik heb um, Pim gewaarschuwd dat hij die boeken moet terughalen. Het geld moet teruggeven en die boekjes weer bij de betreffende zaken terugbrengen. Hmm. En, en dat ik hem niet zal sparen als hij dat niet doet. Ja, nou, en alles staat hier nog. Ik heb tot heden nog niets van hem gehoord. Ja, de, uh, dan de politie bellen, Bert. Ik geloof dat ik er verstandig aan doe om eerst mijn schoonvader in te richten. Oh, ja. Ja, dat is misschien niet zo gek. Ja. Weet u wat ik doe? Nou. Ik bel hem meteen even op om een afspraak te maken. Ja. Pieter. Meneer de boer. Dag meneer de boer. Dag juffrouw de Weer. Ik weet niet of u het weet, maar vader is niet thuis. Nee, dat weet ik juffrouw. Uw vader zou omstreeks deze tijd thuis komen, hè? En als hij er nog niet was, dan moest ik maar even op hem wachten. Oh, dat is prima. Te zitten. Dank u, dank u. Lekker weertje, hè? Ja, maar wel een beetje koud, vind ik. neemt het me zeker niet kwalijk als ik u even alleen laat, hè? Ik ben in de keuken bezig. Oh, wel nee, natuurlijk niet. Gaat u gerust uw gang. Ziet er goed uit, Maartje. Goed is dus het woord niet. Je bent gewoon om te stelen. Ga je weer op vrijersvoeten? Hoe kom je daar nou bij? Hoor eens jongetje, als jij door de week zo pontapicaal op stap gaat... ...en je komt mij vragen of je er goed uitziet, dan denk ik daar het mijne van. Nou, dat mag je dan ook hoor. <laughs> is ze aardig? Ik weet het niet. Wat weet je niet? Ik weet niet hoe ze eruit ziet. Ze heeft wel een aardige stem. Hoe heb ik het nou? Ik heb je raad van een paar weken geleden opgevolgd maatje... En via een soort. Euh, ja, laten we zeggen. correspondentieclub. heb ik een afspraak gemaakt. Ja, eigenlijk vorige week al, maar. Euh, toen was ze plotseling verhinderd. Zo? Ja. We hadden op het station afgesproken. En ineens hoor ik mijn naam door de ruimte schoon. <laughs> Tje, het is wel een grappige gewaarwording om je naam met twintig echo's te horen omroepen. Oh, en, en is die kennismaking toen uitgesteld tot vanavond? Ja. Zeg, vertel eens, hoe heb je afgesproken? Nou, gewoon. Ik sta in de hal onder de klok. Ik heb een hoed op en een sjaal om. <laughs> nou, en dan wacht ik maar af, hè. Het is niet waar. Dus? Hoe laat moet je er dus, zijn? Acht uur. Maar ik, ik moet eerst vader even hebben. Moet ik even iets voor je wegzetten? Oh, ja, graag. Zo. Dag, meneer. <slacht> Op. Oh, neemt u mij niet kwalijk. Ik ben meneer de Boer. Ik wacht op meneer de Wit. Oh, ik wist helemaal niet dat u was, meneer de Boer. Van dat ik zo schrok. Is er iets gebroken? Nee, nee, gelukkig niet. Blijft u gerust zitten. Dank u, dank u. Zeg, maatje. Hm? Wie is dat in vredesnaam? Wie? Die meneer die in de kamer zit. Schrok een hoedje. Oh, sorry dat ik je niet gewaarschuwd heb. Dus de boekhouder bij vader op kantoor. Hij had hier met vader afgesproken... Had je hem nooit eerder ontmoet? Nee, nee, nog nooit. Oh, het is een beste man hoor, maar We ik krijg wel eens de kriebels van hem. De kriebels? Hoe nou, dat ja. zo? Hij heeft maar één vorm van converseren en dat is over het weer. Oh. En dan zegt hij ook nog januari en februari. Wat zegt hij? In plaats van januari en februari heeft hij het over januari en februari. Geweeg. Ja, hoor. Oh, ik zat hem dadelijk eens laten zeggen, kan je het zelf horen. <laughs> Neem jij die kopjes even mee? Ja. Mooi opletten. Ik had mijn broer vergeten te waarschuwen dat hij wel was, meneer de Boer. O, oh, dat geeft niet hoor. Door de schrik heb ik me nog niet eens behoorlijk voorgesteld. Ik ben de Wit, de zoon des huizes. Ach zo, aangenaam meneer. Wacht het? ik ben meneer de Boer. Het is wel een lekker weertje, weet u niet? Ja, ja, ja, zeker, maar toch nog wel een beetje frisjes, hè? Ach, voor slot is het nog januari. Wel nee. Het is toch al februari. Ja, dat zeg ik toch. Het is nog februari. Nee, nee, nee, nee. U zei, het is nog januari. Maak je met je eigen sigaretten te liggen? Ah. Ah, dag, meneer de Weert. Dag, meneer de Boer. Dag, jongens. Dag, dag, vader. Is moeder er niet? Moeder is boven bij de kinderen. Oh. Ik heb de stukken bij me, meneer de Weert. Mooi zo. Ach, vader, hebt u misschien één seconde voor me? Natuurlijk. Ik heb voor vanavond vijftig gulden nodig. Ik heb het er later gedacht om het van de giro op te nemen. Kunt u me niet even helpen? Ja, natuurlijk. Ik zal het wel van mijn giro op uw rekening overschrijven. Is het goed? Uitstekend, jongen. Mooi. Wat is er met u? U kijkt zo ernstig. Ja. Ik heb zo even een gesprek gehad met Bert. En daarbij vernam ik minder prettige dingen. Zo. Zijn er moeilijkheden in Haarlem? Niet zozeer in Haarlem, dan wel hier. Maar ik vertel het je nog wel. Alsjeblieft. Ga jij je gang maar. Dank u, vader. En u weet, als ik u ergens mee helpen kan... Dat weet ik. Wij spreken elkaar nog wel. Pardon, meneer. Ah, u bent... Uh... Weet u ook waar het bureau inlichting is? Eh, uh, ik... Uh, mijn naam is uh, De Wit. Oh, hoe maakt u het? Ik zie nergens een bord inlichtingen staan. De, de inlichtingen die u wilt hebben, kan ik u wel geven? Hoe bedoelt u? Ik ben degene met wie u een afspraak hebt. Ik met u een afspraak? U bent geloof ik niet helemaal... Uh... Oh, daar in de hoek is de informatie. Het wit wat een enorme flater. Ze zag er overigens goed uit. Pardon, u bent meneer de wit? Oh, inderdaad. Ik ben Miek in het veld. Juist, hoe maakt u het? Uitstekend, dank u. Hebt u hier meer dames op zicht? Hoe bedoelt u dat? Nou, ik zag u zo even al met een vrouw spreken. Nee, nee, dat was een misverstand. Dat meisje vroeg me alleen de weg naar de informatie. Oh. Nou. We zullen hier maar niet blijven staan, hè? Uh, nee. Zal ik uh, uw koffer even dragen? Oh, nee, ik ben mans genoeg. Oh. Laten we maar een taxi nemen. Een taxi? Waar wilt u dan heen gaan? Nou, naar een gelegenheid waar u en ik eens uh, rustig zouden kunnen praten. Oh, dat is uitstekend, maar dan kunnen we beter met een trammetje gaan. Als we lijn vier nemen, dan kunnen we naar het beneluxcafé. Café. Dat is wel rustig. Oh, ja. Ja, uitstekend. U, uh, u, weet hier wel de weg, hè? Oh, ik heb hier jaren gewerkt. Ik had de leiding van een uitzendbureau. Maar mijn moeder werd ziek en daarom moest ik terug naar huis. Dat is ook trouwens de reden dat ik je vorige week moest afbellen. Uh, nou, we, we zullen elkaar wel tutoyeren, vind je niet? Oh best. En, uh, hoe is het nu met uw moeder, is dat beter? Nee, ik heb er in een rusthuis gebracht. Oh, een uitstekend rusthuis. En een prima bezorgd. Oh, daar komt wel op de trap. Stap je maar in. Ja. Kijk, daar is nog een plaats Oh nee. Oh ja, ja. Zullen we hier maar gaan zitten? Pardon. Ja. Dank. Hoe lang ben je alweer hè? Tweeënhalf jaar. Oh, nou weet ik niet eens meer welk geslacht jouw kinderen hebben. Uh, zijn die twee jongens? Nee, nee, een jongen en een meisje. Oh, ja dat is altijd wel lastiger hè. Lastiger? Hoe dat zo? Nou, met, met de ruimte. Als ze wat ouder worden, moet je altijd een aparte kamer voor ze hebben. Ja, dat is trouwens al op zeer jeugdige leeftijd wenselijk. Hebt u ook uh, kinderen? Ik? Eh? kinderen? Hoe kom je daarbij? Ik ben toch nooit getrouwd geweest. Zeg, hoe, hoe zit je eigenlijk met de woonruimte? Ik woon bij mijn ouders in. Bij je ouders in? Met twee kinderen? Ja. En dat is toch absurd. Met twee kinderen krijg je toch altijd een woning toegewezen? Nou, dat is dan wel het eerste waar ik op af ga. Maar waar woonde je dan toen je vrouw nog leefde? In Parijs. In Parijs? Ja. Mijn vrouw was een Française en ik studeerde. Zo. Wat studeerde je? Muziek. Muziek? Ja. Oh. En wat is dan nu je living? Ik heb de muziek eraan gegeven, Daar heb ik de laatste jaren geen plezier meer in. Ik werk in een muziekhandel. Mm. En bestaat de mogelijkheid dat je die zaak eventueel zou kunnen kopen? Kunnen kopen? Wel, nee. Oh. Nou ja, dat zien we dan wel. Je hebt geen auto, hè? Nee. Kan ik wel. Maar ik ben met de trein gekomen, omdat het veel goedkoper is. Die auto kan ik altijd nog wel ophalen. Ja, ja, dat denk ik ook wel. Ja. Ben jij na het overlijden van je vrouw al eens eerder verloofd geweest? Nee, maar niet om met een of ander. Is het nou wel verstandig om dit gesprek in een tram te voeren? Nee, je hebt gelijk. Je hebt volkomen gelijk. Maar ik wil altijd graag weten waar ik aan toe ben, zie je? Ik ook. Wat mag het wegen, meneer? Oh, geef nu mijn een kaart met weer af. Ja, dat is het meest economische. Alsjeblieft, dank u wel. 50% van die kaart krijg je van me terug, hoor. Ja, laten we voorlopig alle kosten maar precies delen, vind je niet? Die treinreis laat ik dan wel buiten beschouwing. Ja, tenslotte slot kun jij het niet helpen dat mijn moeder ziek is geworden. Ik sta hier op je treinreis te betalen. Oh, zeg, hier moeten we eruit. Geen oh, met die koffer. jong, laat maar. is het. Het lijkt wel een erg eenvoudig café, maar het is keurig en niet duur. Zeg, mm. ik heb ineens een, uh, een gek idee. En dat is? Ik zou je, ik zou je een vreemd voorstel willen doen. Huh? Wat dan? Nou, ik voel niks voor dit café. Maar ik weet trouwens al zoveel van je af dat ik alles eerst eens moet, uh, moet verwerken. Zeg, wat zou je ervan zeggen als we eens een biertje pikten? Een wat? Als we eens naar een film gingen. Zou dat het eerste contact niet wat gezelliger maken? Hé, hey, begrijp je niet? We weten nog niets van elkaar af. Oh, ik weet al alles van u, alles. Mm. Nou, ik, ik moet zeggen, dit had ik niet verwacht. Alles is ook niet verlopen zoals ik het me had voorgesteld. Let je dat geen aardige film? Nee. Daar, aan de overkant. Oh, nee, nee, nee. Als ik toch naar een film moet, dan wil ik naar Spartacus. Als we nou voorzichtig de trap op gaan, dan horen ze me niet thuis komen. Slaap je dan apart? Ja, ik heb tegenwoordig de zolderkamers, niet een shop. Met vrij, zo vogeltje in de lucht. Als ik s'nachts weg wil, dan merkt niemand er iets van. Heb jij een pick-up op je kamer? Ja, oh, we kunnen dat plantje best even blazen. Voorheen heb je dat nou voor elkaar gekregen om dat uit die zoekbox te halen? Koppie, koppie. Het is een mooi plaat van Fint Steder. de trap op. Ja. Hier wonen mijn ouders. Het licht brandt nog. Ze zijn dus nog op. Doe mijn schoenen wel even uit. Ja, is beter. Ja. Doe maar. Zo. Zo, nou, dit is mijn kamer. Huh. Ziet er goed uit? Alleen wel wat koud. Nou, ik heb een elektrisch kacheltje, maar uh, dat kan ik niet tegelijk aanzetten met de pick-up. Dus wat wil je? Eerst warmte of eerst muziek? Dan zet eerst dat plaatje maar even op. Kou valt wel mee. Ja, geen. Sweet. Zo? Voorzichtig hoor. Ja, cool. oké. Okay. Yeah. Goed hè? Steen come back baby Come back baby Well Goed, baby. man. Well, well come back baby Zet die muziek eens af, Pim. Waarom? Heeft er niemand last van? Zet die muziek af. Dag meester. Wie is dat jong mens, Pim? Dat is mijn vriend Peter. Oh, beste Peter, zou jij je bezoek aan mijn zoon tot de volgende keer willen uitstellen? Ik wil namelijk even iets met Pim bespreken. En als ik daarmee klaar ben, is het voor allemaal wel bedtijd. Zoals u wilt, you are bos. Ik zie je morgen wel, Pim. Maar ik gooi hem wel uit. Peter vindt het zelf wel. Niet waar, Peter? Ja hoor, tot kijk. Ga eens even zitten, Pim. Blijf liever staan. Je wint er heus niets mee door zo brutaal te doen. Het zou ik moeten winnen. Goed, jongen. Blijf dan maar staan. Heb jij enig idee waar ik over wil spreken? Ik ben geen helderziende. Ik heb in het begin van de avond een gesprek gehad met Bert. <tosses> de lafaard. Nou, ik geloof niet dat op de houding van Bert ook maar iets aan te merken is. Integendeel, hij heeft bijzonder veel consideratie met je. Ja, ja, om over zoiets onbelangrijk zo'n deining te maken. Ik zou heus wel zorgen dat hij zijn geld terugkrijgt. Ja, hoe we de zaak zullen oplossen, zullen we nog wel eens bekijken, Pim. Maar ik wil eerst eens weten, wat voor een mens jij aan het worden bent. U gaat nou toch niet al te zwaar op de hand worden, hè vader? Waar leef jij eigenlijk naartoe, Pim? Naartoe? Gewoon zomer in het wilde weg. In het wilde weg. Dat lijkt me wel een bijzonder goede uitdrukking, ja. Hoor eens, Pim. Ik ga nu niet boos op je worden. En ik weet ook niet wat voor maatregelen ik tegen je ga nemen. Daar moet ik eens rustig over nadenken. Maar wat ik je nou alleen wil zeggen... ...is... ...jij hebt ouders, Pim. En deze ouders... Deze ouders doe ik veel verdriet, ja, dat weet ik. nee. Dat wil ik helemaal niet zeggen. Of dat zo is, laat ik in het midden. Ik wil je er alleen maar van zien te overtuigen... dat zowel je vader als je moeder... erg veel van je houden. Huh? Ja, hoe nou eens, vader? Ga nou alsjeblieft niet sentimenteel worden. Dat is allermins mijn bedoeling. Ik wil je er alleen maar mee zeggen... dat je tegen de wereld in opstand kunt komen... en je door alles en iedereen belaagd kunt voelen... ...maar je ouders zijn door dik en dun je vrienden. Oh, ik begrijp dat we tegenover jou grote fouten hebben gemaakt. Dat kan niet anders. Want anders zou je je niet zo van ons vervreemden. Maar onze bedoelingen zijn altijd goed geweest. De meeste brok in de wereld komen door onze goede bedoelingen, vader. Dit vind ik een goed antwoord. Een bewijs dat we toch echt wel eens tot een gesprek zouden kunnen komen... Als we maar wilden. Je gaat niet meer naar de categorisatie, hè? Nee. En de kerk? We praten nou toch openhartig, hè, vader? Ja, graag. Nou, ik, ik doe nog wel eens alsof, maar naar de kerk ga ik nooit meer. Oh. Bied jij nog wel eens? Nee, eerlijk gezegd ook niet. Nooit? Nooit. Je hebt dus ook je hele geloof overboord gegooid. Uh, ik geloof dat ik nooit een geloof heb gehad. Ik ken mensen die zeggen dat ze geen geloof hebben. Maar soms bidden ze nog wel eens. Al is het maar een verzuchting. Heb jij nooit het gevoel van een contact met je schepper? Ik... Uh... Ik geloof het niet, nee. In elk geval vind ik een gebed iets, iets hoogst onwaarschijnlijks. Ik, ik bedoel dat, dat er als het ware iemand aan de andere kant van de lijn zit die, die dan hoort wat je zegt. Dus het heeft voor mij iets, iets, iets, nou ja iets kinderachtigs. Goed Pim, ik weet nu wat ik weten wil. Ga nu maar slapen, dan praten we morgen nog wel eens. Hoe we dat moeten aanpakken met die boeken, want dat kunnen we zo natuurlijk niet laten. Nou, ik, ik geloof dat u zich niet al te veel zorgen over moet maken. Gaat u ook maar rustig slapen. Ik ga slapen, ja. Maar vooraf ga ik iets kinderachtigs doen. Wat dan? Bidden. Als een kind. Op mijn knieën.